Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina ma mudlalah, wa sayyiati a'malina man fala mudilla wa man il fala hadiya wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd fa sabrudus zustas Allah subhanahu wa ta'ala stuur des prophète Muhammad vrede zijn met hem als verkondiger van blijde tijdingen en als waarschuwer. Zijn voornaamste taak was da'wa oftewel de verkondiging. Allah zegt namelijk in de Koran: "Ya inna Wat als volgt vertaald kan worden: O profeet Voorwaar, wij hebben jou gezonden als een getuige en als een brenger van verheugende tijdingen en als een waarschuwer en als een oproeper tot Allah met zijn toestemming en als een verlichtende lamp. Zorat al-Ahzab, vers 45 tot en met 46. De profeet vrede zij met hem, heeft deze taak van Allah toegewezen gekregen en uitstekend vervuld. Hij is alles nagekomen wat hem is toevertrouwd. Hij diende de gemeenschap van advies en heeft zich volledig ingezet voor de zaak van zijn Heer. En hij zag tot zijn grote voldoening hoe het Arabische schiereiland de eenheid van Allah accepteerde. Hij, vrede zij met hem, liet na zijn dood zijn getrouwe metgezellen. Achter, die op dezelfde voet zijn doorgegaan. Zij hebben zich tot het uiterste ingespannen om de gunst van de islam ook naar anderen te brengen. Zij werden daarbij niet ontmoedigd door de gevaren die zij soms moesten trotseren en de grote afstanden die zij moesten overbruggen. Hun toewijding aan deze zaak was zo groot dat sommigen van hen zelfs in verre en vreemde streken om het leven zijn gekomen, terwijl zij de boodschap van de islam aan het verspreiden waren. Deze grote inspanning van de kant van onze vrome voorgangers heeft ertoe geleid dat wij vandaag de dag ongestoord en in vrede onze overtuiging kunnen beleiden. Heeft ertoe geleid dat wij gered zijn uit de klauwen van ongeloof en veel godendom, en het heeft ertoe geleid dat wij, inshallah, deel zullen uitmaken van de inwoners van het paradijs. Dus enige dankbaarheid van onze kant richting Allah en vervolgens richting deze mensen zal op zijn plaats zijn. Maar daarmee is het niet gedaan. Wij zouden ons namelijk eveneens moeten inspannen om deze universele boodschap bij de mensen te brengen. Want de islam is een geloof dat bestemd is voor iedereen en als enige door Allah op de dag des oordeels geaccepteerd zal worden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk, inna dina indallahi islam. Oftewel, voorwaar, de enige godsdienst bij Allah is de islam. Surat Ali imran vers 19. Ook zegt Allah Subhanahu wa Ta'ala: Wa Men jeb te rigere Wa fil in al Oftewel: En wie er een andere godsdienst dan de islam zoekt, het zou niet van hem aanvaard worden. En hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers. Zorat Ali Imran, vers 85. Maar nu is de vraag. Hoe presenteren wij de islam? Hoe kunnen wij de interesse van de mensen wat betreft de zaak van Allah prikkelen en vergroten? En vooral in tijden zoals deze, waarin de islam continu in een kwaad daglicht wordt gesteld. En menige drempel wordt opgeworpen voor een ieder die geïnteresseerd lijkt te zijn in de islam. En niet te vergeten. Het feit dat de moslims zelf niet het goede voorbeeld geven door het niet nakomen van hun islamitische verantwoordelijkheden. Daarbovenop komt ook nog eens de storm aan vijandige aanvallen die in gang wordt gezet door sommige mediaorganen. En de grootste fout die wij vaak maken wanneer het gaat om het presenteren van de islam is het aanbieden ervan. Als zijnde een concurrerend product. Het is net alsof wij naast de andere overtuigingen. Een nieuwe overtuiging genaamd de islam proberen te verkopen. En het gaat altijd om dezelfde verkooppraatjes. De islam is beter dan de andere geloven. De islam geeft geluk, rust, kalmte en stabiliteit. En nog meer van dit soort uitspraken. Maar doorgaans worden deze verkooppraatjes niet met enthousiasme ontvangen door de niet-moslims. Ze zien juist dat de islam vele verplichtingen en grote verantwoordelijkheden met zich meebrengt. En beschouwen dit geloof dus als belemmerend voor hun huidige leventje. Zij voelen zich meer op hun gemak in hun tegenwoordige situatie, waarin zij niet tegengewerkt worden door allerlei wetten en regeltjes. Geluk en genot is volgens hen ook te bereiken door het vervullen van hun verlangens, lustgevoelens en geneugten. Ook moeten wij niet proberen alles te rationaliseren en te beredeneren richting anderen. Uitspraken zoals dat het gebed bedoeld zal zijn om mensen structuur in het leven te brengen, en dat het reinheid en lichaamsbeweging met zich meebrengt... of dat het vaste het lichaam gezonder maakt... of dat alcohol slecht voor je is... dit zijn geen sterke argumenten. Dit zijn weliswaar nevengevolgen, bijgevolgen... maar niet de hoofdzaak van de islam. Het zijn geen sterke argumenten... want zo kan men met de volgende antwoorden geconfronteerd worden... Namelijk dat structuur in het leven, reinheid en lichaamsbeweging ook op andere manieren kunnen worden gerealiseerd. En dat juist het met mate drinken van alcohol voordelen geeft enzovoort. Maar beste mensen, wat wij als eerste dienen te doen in het presenteren van de islam, is dat wij de islam presenteren als zijnde de allerhoogste overtuiging. Of nog beter gezegd, de enige overtuiging is die telt. De enige leiding en verlossing. En alles daarbuiten is dwaling en afwijking van het rechte pad. De islam is de enige overtuiging die men moet aannemen. Wil hij ongeschonden blijven voor de bestraffing van Allah. Het wereldse geluk dat daarmee gepaard gaat is slechts een fractie van de totale voordelen van de islam. Het gaat uiteindelijk om de redding in het hiernamaals. Dus de discussie met een niet-moslim... moet gaan over de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Wat betreft het scheppen van alles. En wat betreft zijn alleen recht op aanbidding. Met andere woorden, het tawhid. Zijn eenheid wat betreft zijn heerschappij, zijn eenheid wat betreft aanbidding en zijn eenheid wat betreft de namen en eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is het onderwerp waarop de nadruk gelegd dient te worden wanneer iemand met een niet-moslim spreekt. Vandaar dat de profeet vrede zij met hem de eerste dertien jaar van zijn profeetschap zich concentreerde op het uitnodigen naar de eenheid van Allah en zijn alleen recht op aanbidding. Dus samengevat kunnen wij zeggen dat wij duidelijk moeten maken dat de islam de enige uitweg is. Dat de islam staat voor de vrijmaking uit de macht van zonde, onzekerheid en ongeloof. En dat de islam... De mensen brengt naar een eeuwig leven van gelukzaligheid en bekoringen. En dat de islam de mensen brengt naar het paradijs. Ook ligt soms het knelpunt in de manier waarop sommige moslims de islam aan anderen proberen over te brengen. Zij doen dat met moeilijke en hoogdravende taal die niet te begrijpen is. Hun preken en lezingen zijn beladen met retoriek. En lastige woorden die niemand snapt. De kunst is juist dat jij de boodschap van de islam met eenvoud en weinig woorden weet uit te leggen. Dat is waar het om gaat. Daarbij moet je natuurlijk denken aan de overlevering van Jibril. Toen hij de profeet sallallahu alayhi sallam, bezocht en hem een aantal vragen stelde. Wat zei de profeet aan het einde... Hij zei, dat was Jibril salam die is gekomen om jullie te onderwijzen in het geloof. Dus die zaken die in deze overlevering zijn genoemd, zijn de uitleg van het geloof. Die zaken moeten wij ook gaan verkondigen. Wanneer wij worden gevraagd naar een uitleg van de islam. Dus zoals ik zei, niet ingewikkeld zijn. Je moet namelijk de boodschap van de islam op een simpele wijze Vormgeven en serveren aan de mensen. Denk daarbij aan antwoorden op de volgende vragen. Waarom zijn wij op deze wereld gezet? Zodra men deze vraag stelt, dan zie je dat mensen aan het denken worden gezet. Dan zie je dat mensen geïnteresseerd raken in jouw verhaal. Want iedereen stelt zichzelf deze vraag. Waarom zijn wij op deze wereld gezet? Waarom is de islam het enige geloof? Dat door Allah geaccepteerd wordt op de dag des oordeels. Wij beweren dit. Wij zeggen dit. Maar wij moeten ook kunnen uitleggen waarom dit zo is. Waarom moeten zij moslim zijn? Wat zijn de voordelen van de islam? En denk daarbij naast de wereldse voordelen. Natuurlijk ook aan de voordelen in het hiernamaals Enzovoort. Voor antwoorden op deze vragen dient men zich natuurlijk te baseren op bewijzen uit de Koran en de Sunnah, en niet af te gaan op eigen interpretaties en ideeën. Ook moet men vandaag de dag het hoofd bieden aan de leugens die de rond te doen over dit geloof van ons. Leugens en geruchten die vaak door de media de wereld in worden geholpen, met de bedoeling het beeld van de islam te schaden. Met dit soort problemen had onze geliefde profeet vrede zij met hem ook te kampen. Hij werd namelijk uitgemaakt voor leugenaar, krankzinnige, tovenaar en nog veel meer. Zelfs als de mensen op Mekka afkwamen om de bedevaart te verrichten, stuurde de ongelovige een groepje mannen met de taak om mensen te waarschuwen voor Mohammed sallallahu alayhi wa. Sallam. En te zeggen dat hij slechts een tovenaar is. Dat hij krankzinnig is geworden. Dat hij het geloof van zijn voorvaders heeft verlaten. En zodoende. Dus wat wij vandaag de dag ervaren aan media-agressie. Is niet alleen van deze tijd. Ook in de tijd van de profeet vrede zij met hem. En zijn metgezellen mogen Allah tevreden zijn over hen allen. Werden zij voortdurend blootgesteld aan een soort gelijke agressie. De enige bedoeling hiervan is het zinloos bezighouden van de moslims. Het uitputten van hun krachten en het verkwisten van hun competenties en capaciteiten. Nou, beste broeders en zusters, men kan tegen dit soort vijandigheden optreden. En wel als volgt. Eén, door deze leugens te ontmaskeren. Middels goed onderbouwde en wetenschappelijke argumenten die aanslaan bij de gewone man. Want het gaat ons tenslotte om de gewone mensen die misleid worden door deze leugens. Twee, door soms deze schofferingen en vijandigheden door de vingers te zien. Deze te vergeven en verder te gaan met je leven en er niet naar omkijken. De beide technieken komen wij tegen in de Koran en de Sunnah. Zo zie je soms dat Allah subhanahu wa ta'ala middels een aantal versen de leugens van de ongelovigen weerlegt en tegenspreekt. Maar zo zien wij ook dat Allah subhanahu wa ta'ala ons soms opdraagt om geduldig te zijn. Om niet om te kijken naar de leugens van deze mensen. Om niet op alles te reageren. En ieder van ons moet begrijpen dat het succes van de islamitische boodschap verscholen ligt in de simpliciteit en eenvoud van de islam. Het is makkelijk te begrijpen en makkelijk tot uitvoer te brengen. Indien men zich natuurlijk aan de oorspronkelijke bronnen houdt, namelijk de Koran en de Sunnah. Vandaar dat alle Arabieren ten tijde van de profeet vrede zijn met hem. Geen moeite hadden met het begrijpen van de islam. Ongeacht hun denkniveau, maatschappelijke positie of geslacht. Dus wees eenvoudig en duidelijk in je uitleg van de islam aan anderen. Leg de nadruk op de belangrijkste zaken zoals tawhid. Oftewel de eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En aangezien Allah de verhevene, de eigenaar is van dit geloof. En de Koran zijn woord en zijn verkondiging is, zeg ik tegen ieder die het geloof van zijn Heer wil uitdragen. Maak gebruik van de Koran. Maak gebruik van de woorden van de Koran. Van de uitdrukking van de Koran. En de ongekende stijl van de Koran. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala tegen zijn profeet. Oftewel, en voer met deze Koran een grote strijd tegen hen. Surat al furqan vers nummer 52. Dus het uitdragen van de boodschap gebeurt middels het voordragen, reciteren en uitleggen van de Koran. En tot slot wil ik zeggen dat wij de islam alleen kunnen presenteren en de mensen van de goedheid ervan kunnen overtuigen door zelf het goede voorbeeld te geven en een goed gedrag te vertonen. En zie de profeet vrede zijn met hem die voor zijn profeetschap onder zijn mensen bekend stond als een eerlijke en betrouwbare persoon. En daarom. Toen de profeet vrede zij met hem de boodschap van de islam openlijk wilde gaan verkondigen, vertrok hij vrede zij met hem en beklom hij de berg Safa en riep hij Wasabahah, dat is was een noodkreet die de Arabieren gebruiken om de mensen bijeen te brengen, waarop de mensen zich verzamelden rondom hem en toen zei hij vrede zij met hem, als ik jullie vertel dat er achter deze berg een leger in aankomst is, zouden jullie mij dan geloven? Ze zeiden, we hebben jouw nood betrapt op een leugen. Want hij stond onder zijn mensen bekend als een eerlijke en betrouwbare persoon. Toen zei hij vervolgens, sallallahu alayhi wasallam: waarlijk, ik ben een waarschuwer die tot jullie is gestuurd, om jullie te waarschuwen voor een ernstige bestraffing. En na zijn profeetschap was hij vrede zijn met hem en weer spiegeling van de Koran. Zoals Aïssa ons vertelt, mogen Allah tevreden met haar zijn. Toen zij werd gevraagd over het gedrag van de profeet, wat antwoordde zij? Zijn gedrag is de Koran. Hij trachtte, vrede zijn met hem, de Koran in het praktijk te brengen. En onthoud één ding. Een goed gedrag tegenover anderen levert soms meer voordeel op dan alle preken, lessen en mooie woorden bij elkaar. Dit kan soms zelfs aanleiding zijn voor anderen om de islam te betreden. Sterker nog, het goede gedrag is wel degelijk een van de voornaamste aanleidingen voor mensen om de islam te omarmen. Allah subhanahu wa ta'ala... Heeft zelfs het succes van da'wah laten afhangen van het goede gedrag. Hij, de verhevene, richt dan ook het woord tot zijn profeet en zegt tegen hem: Fabima rahmatin mina Allah helintelehom, waleau kunta faddan galid al-qalbi, lam faddo min hawlik, fa'fu 'anhum was stagfir lehom, was shawirhom fil amr. Oftewel, en het was dankzij de barmhartigheid van Allah dat jij zacht met hen was. En als jij streng en hardvochtig was geweest, dan waren zij rondom jou uiteengegaan gegaan. Vergeef hen dus en vraag vergeving voor hen en raadpleeg hen bij de zaak. Surat Ali Imran... Vers 159. Was op Hanna Kalambi, hamdika shadur la ile illa. ile